Rusland en Polen liggen met elkaar overhoop over de herdenking van de vliegramp... waarbij precies een jaar geleden de Poolse president omkwam. Die zou in Rusland de massamoord op duizenden Polen in 1940 herdenken. Die genocide is door de Russen nooit erkend. Vandaag willen nabestaanden een plakketten onthullen... waarop ook naar de genocide wordt verwezen. Maar de Russen hebben tot woede van de Polen de plakketten vervangen... door een versie zonder verwijzing.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 Liefhebbers speuren momenteel koortsachtig naar de wielenwaal. Hij is al één keer waargenomen in Ude. Bij de webcam van de ijsvogel denkt men hem gehoord te hebben. Deze vuilgele vogel laat zich zelden zien. Maar het laat zich des te meer bezingen door Nederlandse dichters. In de jaren dertig door Paul Flemmings. Wielenwalen, gele vruchten. In den witte perenboom, met uw geruchten wekt ge me uit een schone droom. En Vazalis op haar beurt. De wielenwaal werpt keer op keer gepolitoerde lasso's uit. Zo glad, zo helder en zo luid. Hij fluit als een jongen fluit. En ik kijk op, daar gaat hij weer. Het lijkt wel of ik nog zo pas een vangbaar meisje was. En Andries hart schreef in 1927 de uiteraard bekendste strofe: Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielenwaal. En Jos Evenleens uit Meidrecht, de meest wanhopige. Zal, voordat ik mijn ogen sluit, zo vraag ik mij soms af... de wielenwaal zich tonen of lig ik straks in mijn graf? En Hans Dorrestein, hoe kan het ook anders, de meest koddige. In het restaurant, omdat ik nooit wielenwaal eet, mag ik best af en toe... Wieleval bestellen. Eten, bezingen, naar hem hunkeren. Het is allemaal goed en aardig, maar we willen hem zien. Mocht u hem aantreffen, hoog in een boomkruin... vergeet dan in al uw euforie niet te bellen. 035 6711 338. Goedemorgen. De natuur is nu niet meer te houden. De hoge temperaturen van de afgelopen week geven de lente precies dat duwtje in de rug dat het nodig heeft. Eieren, pullen, kuikens, knoppen, lammetjes en de eerste koeien in de wei. Het buitelt, het dartelt, het fladdert, het zoemt. We hebben eindelijk de lente in onze bol. En ook deze uitzending ademt het voorjaar. U hoort het hier op onze buitenmicrofoon hier achter het kapitaal. Ja, hoor ze allemaal eens. De boerenzwaluw in beleefde lente straks. De vlindervriendelijke tuin van Karsveling. En een telling van alle broedvogels in de Biesbos. Wij zijn Janine Ambring en Menno Bentveld. En tot tien uur zijn wij Vroege Vogels. van de Oostenrijkse edelman Karl Ditters, baron van Dittersdorf... het vierde deel, het presto, uit de symfonie in A. Groot... uitgevoerd door de Metropolitan Orchestra van Lissabon. Het was een beestachtige klus, maar het is gelukt. Een grote groep vrijwilligers van Sovon Vogelonderzoek... heeft vorig jaar de hele biesbos geïnventariseerd op broedvogels. Resultaat, 60 verschillende vogelsoorten... met in totaal meer dan 6000 territoria. Nou, hier buiten zitten ook minstens 60 uh, bijzondere vogelsoorten, om die microfoon te horen. Het spectaculaire nieuws uit de Biesbos uh, is de Setties zanger. Dat is een zangvogel die vooral in zuidelijk Europa wordt gezien... maar waarvan er vorig jaar maar liefst 300 paardjes in de Biesbos zaten. Rob Buiten is meegegaan op een vroeg rondje inventariseren... met boswachter Theo Muzen van Staatsbosbeheer. Inventariseren in de biesbos gaat met een bootje, Theo. Dat is voor 95 wel, ja. Bijna de hele grens bestaat uit water, dus je moet eerst de grens over en dan... Je moet we tellen. Dan kan aan deze kant beginnen, maar als ik aan de andere kant begin... ...hebben we kans of de beven nog wakker is. Tenminste, die is geheid nog wakker. Dat is een leuke begin van de dag. In, de, in, de, in het vroege licht is de truc altijd, zoek naar een boeg, een boeg in het water. En dan zwemt hij, zwemt hij. Ja. Nou, hij zwemt er dus inderdaad. Een meter of twintig voor de boot. Klinkt hij nou de, de kant op, zie je In plaats van dat hij dus gaat zwemmen, dan klinkt hij daar volgens mij op de kant. Als het wind stil is, dan kun je dit soort rimpelingen versieren allemaal onmiddellijk in het maanlicht. <laughs> Ja, je hoort, we moeten opschieten, want de zanglijsters zijn begonnen. Ja, uh, zanglijsters in de zo hoor je al hè. Ja, en dit, hier begint de plot. Links en rechts. We zijn nog maar net op tijd hè, joh. Ja, soms heb je wat hinderlijk op en hout van bevers en zo. Maar aan het eind van het liedje kom je altijd eraan bij je plot. En dit is toch maar een eitje vergeleken met vorig jaar. hebben dus een paar ochtend zijn we al klaar. Dus... Ja, vorig jaar hebben jullie echt de hele biesbos... de hele biesbosch gedaan. Ja, slordige 11.000 hectare. En eh, per dag twee plots. En een, dan stoppen. Een, een plot is een, een stukje een van stukje het gebied. Een stukje van het gebied van meestal rond de 60, 70 hectare. Wat gewoon aanloopbaar is een anderhalf uur, want de, de zangpiek is gewoon... Ja, met een uur is, het, is een eind voorbij. Dus als je een hoog percentage van je zangvogels wil vinden, heb je gewoon een uur de tijd eigenlijk. Is het is gewoon een kwestie van puur op gehoor, alles intekenen ja, op het kaartje. Ja. Waar hoor je ja. ze zingen? Theo, waar ze... hebben ze hun territorium? Zet die zanger. Om je het eerst al te pakken. Ja. Hiervoor horen we een rietzanger. Dan heb je nogmaals al dat het uh, redelijk vroeg in het seizoen is, Theo. Dat niet alles door elkaar zit te zingen. Dat het nog ja. een beetje uit elkaar te ja. houden is. Hè? Het is uh, soorten die je nu heel goed kunt horen en on onthouden... Moet je straks namelijk uit de melee van geluiden gaan halen. Ijsvogel. Oh, die moet hier ergens vlakbij zitten. Ja, hier door het slootje ging hij. Ja. Hij broedt hierachter. Maar, uh, Dat je moet, je die, die staat erop, of niet? <laughs> de zanger. De ja. zanger was het verhaal van vorig jaar. Hoeveel hadden jullie er in totaal? Uh, 308, keer voor take a few. En ik moet je zeggen, maak je geen zorgen, we hebben dit jaar al 10 nieuwe plekken gevonden. We hebben ze dus niet allemaal van vorig jaar gehoord al, maar we hebben nu al wel op tien plekken een Settisamastan. Die dus? Die er vorig jaar niet zat. Ja. Deze zat er de vorig jaar ook. Ja. Een vogel die trouwens ook in de winter te horen wordt, eh, was. Dat geldt niet voor allemaal, maar voor een aantal wel. Dit was een hele trouwe... Ja, ze, ze blijven hier in de winter. Ja. De meeste van die, die kleine zangertjes die vertrekken allemaal richting Sahel, of in ieder geval naar het zuiden. Ja, deze maar deze niet. blijft. Braf. Dat maakt ze kwetsbaarheid, hè? Als het echt te gek wordt in de winter, dan is het dus te klos. Dus de tactiek is wel, ik heb geen last van gevaren op de trekroute. Dus het is een afweging die een vogelsoort heeft. In dit geval, uh, ja, in de biesbos werkt het. Want een hoog percentage blijft leven. Uh, in de zin van dat het heel snel omhoog is gegaan. Dus het kunnen nooit uh, heel veel slachtoffers zijn, zeg ik dan. Maar, dat mag ik zeggen, Theo, als je een aantal jaren geleden had gezegd... Uh, dat hier zoveel settieschangers zouden komen... zou uh, iedere vogelaar je voor gek verklaren. Ja, maar het, is, het was wel ook de trend van, van uh, eind jaren zeventig. Toen ging het ook in een paar jaar tijd behoorlijk snel. Het is alleen. al eerder geweest. Ja, in de jaren zes, 7, 7... Nee, zeven, achten, zeven... Ja, niet, we praten niet over om praten, om te... nee. uh, In de jaren zes, zeven, zeventig, ook zeventig was het hier ook uh, een opkomende lijn. En die is toen gesmoord door die strenge winst van 3,84. Maar dat ging ook met tientallen per jaar omhoog. Maar de explosie van, van nu, van 50 naar 300 is wel extreem. de bruine kiek. Je hoge kie. Heer. Ja. Winterkoning achter die blauwborst. Ziet je even achterin. En voorin. Op links een rietzanger. En voor aan een blauwborst. En een beetje achter aan een blauwborst. Snor in het midden. Zo vult zo'n kaartje van... Uh... Ja, dat wordt langzaam vol. Is het is uh, een enkele tientallen hectare rieten. Uh... De blauwborsten willen nog niet helemaal dichtbij, hè? Dat is jammer. Dat hoge piepje, wat je, dat... Uh, ja, ja. Die hadden we, hè? Dat is deze. Ja. blauwborsten genieten altijd extra aandacht ook, natuurlijk. vanwege zijn schoonheid en de enorme hoeveelheid die hier zit. Ja, we zitten nu op uh, 20-plus blauwborsten, maar in de jaren 80 waren er, uh, had ik er zeker nu al 60, 70 gehad. Ja, wat is dat nou, dat die die, set die zanger zo, zo hard omhoog gaat en die blauwborst ja. dan blijkbaar achteruit? Ik denk dat de helft van het aantal blauwborsten wat we nu hebben, nog steeds een enorm mooi aantal is. Maar omdat je, dat die soort zich tijdens de ontwikkeling in Nederland, hè, tijdens de binnenkomst in Nederland. Het, hij is hier begonnen als bloedvogel in Nederland. En daarnaast is de Biesbos is volgelopen en daarnaast die is hij dus in de rest van Nederland terechtgekomen. Dus het is misschien geen uitgang, maar een normalisering. Ja, van, misschien ja. wel een mooie, ja. Uh, maar der, vergeet niet dat de, de verlanding, de, de verruiging... Het toename van, van wilgen in stukken ook betekent dat de soort ook achteruit gaat. Want hij wil wel open water hebben, hij wil wel slik hebben. Want het is een grond, uh, grond, grondvoorragerder. Ja, en dat is ook, de, ik bedoel, de rietgorsen zijn ook omhoog gekomen door de verlanding. Dus zijn territorie, zijn biotoop is ook minder optimaal als, als dat het was. Ja, dat hoort erbij. Hè? Dat is de, de, de, de, de, de verandering in de natuur. Ik bedoel, dat is het mooie van dat je, ja, je laat de natuur gaan nu. En die, je laat het, het, het, het, het zachthout ooibos worden wat het hoort te worden. En, en daar horen minder blauwborsten bij. Ja. Dat is wel mooi hè dat je dat dan met dit soort uh, inventarisaties mooi de ja. vinger aan de pols ja. kan ja. houden. Je heel mooi en, zien. En, uh... ja. Ja. We zullen ook niet iets doen als tasbos weer zijn om de blauwborst weer uh, te optimaliseren. Ik bedoel, dit is wat het is. En, uh, ja, we krijgen andere soorten ervoor terug, want we hebben tegenwoordig appelvinken, boomklevers, uh, haviken. Uh, uh, Heel veel uh, houtsoorten als kleine, grote, bonten, uh, boomkruiper. Ja, dat is de andere. Is de je wind, de dat Je vindt ja. uh, bossoorten. Ja. Ja. De blauwborst stijgt daarop uit een uh, wilgenboompje. Laat ja, een mooie zangvlucht en gaat daar uh, op een dode tak uh, zitten pronken. Ja. ja, dat is wel uh, trots nummer één natuurlijk. Hè? Dat, dat zijn wel beauties. Ja, dat zijn wel, uh... Ik snap dat half Engeland naar Nederland komt om, om ernaar te kijken. Bijna on-Nederlands mooi. Ja, dat vind ik, dat, ja en nee. Ik vind Blauwborst. Ik vind, wij hebben in Nederland ook hele mooie dingen. En niet alle mooie dingen zijn on-Nederlands, vind ik. Maar in dit geval is het, ja, het past wel heel erg goed in dit gebied. In de in Oost-Oostvaardersplassen. het nummer drie. Nou, ja, we hebben 19 hectare te tellen vandaag en we hebben er drie. De nieuwkomer achter ons. Ja, 19 hectare, 3 zangers Tel maar uit. En de biesbos is in totaal? Ja, 11.000 hectare. Ja, het ja, is een kwestie van gewoon af en toe een beetje klassieke muziek eronder... en je hebt een uitzending vol, hè? Ja, je hebt een uitzending vol, ja. Dat is toch prachtig? Ja. Blauwborst. Biedgoers. Settisanger. Good times. Le Petitain Blanc, oftewel het Frans voor het kleine witte ezeltje... uit de pianocyclus Histoire van Jacques Ibert, uitgevoerd door Hai Won Chang. De Natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ook op de venolijn is de lente losgebarsten. Veel boerenzwaluwen, veel vlinders en natuurlijk veel bomen in bloei. Luister naar de samenvatting van ons antwoordapparaat op 035 6711 338. De heer Buis uit Nijmegen. Ik heb gezien koolzaad, koolwitje, pinkste bloemen, Judaspenningen in bloei. En ook boerenzwaluwen en gehakkelde arelia. Maar die laatste twee waren al eerder waargenomen. Dag, dit is Mirjam Wiskerke uit Oude Landen. De eerste boerenzwaluw is hier gearriveerd. En in gezelschap van huiswaluw, En dat heb ik nog niet eerder gezien zo vroeg. En uh, vanmorgen hoorde ik ook de eerste zwartkoppen zingen. Els Noorlander in Klaaswaal. Ik vond vandaag in het gras de eerste bloeiende pinksterbloem. En het is zelfs nog lang geen Pasen, kun je nagaan. Goedemorgen. Eva Rosbaum, dinsdagmiddag zag ik een oranje tipje in mijn tuin... in de Finaxwijk, Lees de West in Zutphen. Ik eh, dacht, was het oranje tipje er dankzij die ene pinksterbloem... die net begon te bloeien? Goedemorgen, dit is Bettina Kooyman van Uitluntse... Vandaag heb ik de eerste bonte vliegenvanger gezien. Daag. Met Conny Suverkrop in Hilversum. Zaterdag 2 april zag ik in de tuin een kleine vos en een oog. En bovendien staat uh, de hondstand prachtig in bloei. Een heerlijke dag. Uh, Mathilde Dormans, 5 april. De plaats is Weert uh, in de stad, in het stadstuintje. Ik heb uh, weer een uh, tapuit waargenomen die hier uh, op een bomtak zit en rupsjes of zo aan het zoeken is. Met Frater Willy Broders uit de wild. Vandaag 5 april zag ik voor het eerst het fluitenkruid in bloei staan. En ook de pinksterbloemen, het hondsdraf, winterpostelijn. En waar ik al lang naar uitkeek, het groot Hoefblad... Stond ineens in de bermen van de Utrechtse weg. De lente komt eraan. Goedemorgen. Na vorige week een fiets gemeld te hebben, kan ik nu een echte zomergast melden. Gisteravond om half acht, 5 april, hoorde ik namelijk een gierzwaluw gewoon over onze tuin vliegen. Dat is nog eens wat. Goedemorgen, Sjennet Essink uit Kopang. Nou, het is een fantastische periode. Ik kom weer ogen en oren tekort. Op 4 april vond ik op een plek waar ik ze eerder zag heel veel roodbuikjes. Ik denk wel 125, 150. Dat zijn kleine zandbijtjes. Ik zag op 6 april heel veel kleine naakslakjes op het verse blad van de listen langs de oevers. Heel opvallend, Het had wel een beetje gemieserd. Vochtig uh, omgeving, dus ze houden ze wel van... En op 6 april, ach, is is toch weer heerlijk. De Winterkoning, die zien de longen uit lijf vlak voor het raam. En wat denk je? Ze waren met z'n tweeën en in de klimoppoort, poort daar wordt een nestje gebouwd. Dus ik zie ze met dode blaadjes, met rommeltjes. Dus is vooral niet te netjes tuinieren. Vogels pakken het allemaal weer om er een nestje van te maken. Staat mij nog heel veel plezier te wachten om al het vogelleven zo weer te volgen. Dag. Ja. ROTBEESTEN.NL Welk rotbeest krijgt de meeste stemmen? Dat maken we bekend op paaszondag. U heeft nog tien dagen de tijd om uw stem uit te brengen op rotbeesten.nl Elke zondag vragen we iemand waarom we op een bepaalde diersoort zouden moeten stemmen. Of waarom juist niet. Deze keer het rotbeest van 3FM-DJ Giel Belen. Ja, ik vind dat moeilijk. Ik heb natuurlijk de lijst gezien, uh, maar ik, ik ben niet echt... Nou ja, dat ik een dierenliefhebber ben, dat staat uh, wel vast, maar ik ben ook echt niet tegen beesten. Dus ik uh, vind geen enkel beest een rotbeest. Maar welke springt er dan positief uit? Nou, ik wilde hier toch even een pleidooi houden voor uh, de schaamluis. Uh, de schaamluis, als ik al een dier zou zijn, uh, en ik hou heel erg van varkens, maar nee, als ik dan moet kiezen voor de, de, de rotbeestenlijst daaruit, uh, dan kies ik... Echt voor de schaamluis. Want dat is, ik snap eigenlijk niet waarom hij daar tussen staat. Dat is namelijk een, echt een bijzonder mooi beestje. Heb je zo ooit gehad? Ja, sorry voor deze impertinente vraag. Nee, nee, daar begin ik zelf over. Nee, dat, misschien, uh, misschien dat dan nog gaat komen. Maar nee, ik hoop dat ook weer niet. Dat moet ik natuurlijk wel eerlijk zeggen. Maar het is een mooi beestje. Als je de plaatjes van ziet, dan ziet dat ingenieus in elkaar. Uh, maar los daarvan, kijk, je kan iets hebben uh, tegen de andere luizen die ook wel in de lijst staan. En dat snap ik dan nog een beetje voor de mens. Want uh, uh, ja, je kan daar ziek van worden. En, uh, en de schaamluis, moet ik toch even zeggen, is niet gevaarlijk. Die kan op geen enkele wijze ziektes verspreiden. Beetje jeuk, dat is het dan ook. Maar het is voor de rest heel mooi hoe vaak die uh, Nou, De ontlasting is, net als bij ons mensen, ook bruin. Dat is ook waardoor je het kan zien dat je last hebt van schaamluis. Nou ja, dat al met al alles bij elkaar uh, ja, doet mij wel een klein beetje liefde hebben voor dit uh, schattige beestje. En zoveel liefde dat je er zelf wel eens zou willen zijn? Nou ja, als je dan toch ergens moet zijn, en je, uh, nou, dan zou ik toch eigenlijk het ook wel liefst op warme, vochtige plekken willen zijn, ja. Sympathie voor de schaamluis? Ja, dus uh, mensen, stem allemaal niet op de schaamluis, daar komt het eigenlijk op neer. We het vierde deel uit het Concerto in Seven Parts... in E. Klein van de Engelse componist Charles Everson. Wij gaan luisteren naar Ster en Nieuws... dat dan gelezen wordt door Renate Evers.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 In het winkelcentrum in Alphen aan in Rijn is in de loop van de nacht... een aantal lichamen van slachtoffers van de schietpartij weggehaald. Volgens het OM kon dat niet eerder... omdat er eerst uitvoerig onderzoek moest worden gedaan. En dat onderzoek kon pas beginnen nadat duidelijk was... dat er geen explosieven in het winkelcentrum lagen. De man die gisteren zes mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde... had erop gehint dat er bommen lagen in een aantal winkelcentra in Alphen. Israël is bereid tot een staakt het vuren als Hamas stopt met raket- en mortierbeschietingen. Dat heeft defensieminister Barak gezegd. Het geweld tussen Hamas en Israël is de laatste dagen opgeleid na een mortieraanval op een Israëlische bus. En het ziet er naar, opnieuw naar uit dat de inwoners van IJsland een akkoord met Nederland over IceSafe gaan afwijzen. In een referendum is 58% tegen, na het tellen van een derde van de stemmen. Nederland en Groot-Brittannië hebben geld voorgeschoten dat spaarders nog te goed hadden van de failliete internetbank IceSafe. En de landen willen dat terug. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag en morgen is het nog zonnig en zacht lenteweer.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 Later afgewisseld door wat hoge bewolking. Het wordt zelfs nog een graadje warmer. In de avond neemt de bewolking toe en dan gaat het regenen. De dagen daarna verlopen wisselvallig en met 14 graden is het voelbaar frisser. ANWW-verkeersinformatie. Door een wisselstoring rijden er geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer. Reizigers daar hebben meer dan een uur vertraging. aan de bestemming. Herken je het type man? Ja, ah, die ken ik. Twintig glazen per dag, acht vrouwen per week. Oh ja, en drie hersencellen per herfstseizoen. En aan de stiel. Herken je de vakman? U heeft al een heggeschaar van stiel vanaf 199 euro. Stiel enkel verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Crisis in het koningshuis. Hoe een losgeslagen Belgische prins onze zuidenburen het schaamrood op de kaken bezorgd. Dat en meer vanavond om kwart over tien bij KRO Brandpunt op Nederland 2. Goed, rust in de tent. U bent weer verbonden met het kapitaal in Schraveland midden in het bos hier. Vorig jaar was hij maandelijkste gast in vroege vogels. Hij kwam trouw naar het kapitol en iedere keer deelde hij zijn mooiste waarnemingen en belevenissen met ons tegenover ons zit. Zo dat van Ja, Ivo de Kronenberg. Koos van Zonen. Koos kan het gelukkig niet laten. Toen we hem vroegen weer eens een column voor ons te schrijven, zei hij: alleen als ik hem in het kapitol mag komen voorlezen. Zeker. En wie zijn wij om jou dat te waarderen? Met gepaste trots presenteren wij u, Koos van Zomeren. Het klap-ekster keukenkastje. Zaterdagochtend, 26 maart. Een heideveldje onder Wolfezen. dicht bij de beroemde Wodanseiken. Klap-ekster in een kale berg een eindje verderop. Ik had hem in de kijker. Dus ik stond daar een tijdje, hij zat daar een tijdje. En toen kwam hij mijn kant op vliegen. Wat op zichzelf al bijzonder was klap zijn niet erg schuw, maar ze vliegen toch vaker van je weg dan naar je toe. Hij ging min of meer boven mijn hoofd in een kale eik zitten. Ik verstijfde. Ik dacht werkelijk even dat ik me niet meer mocht bewegen. Onzin natuurlijk. Die klap had me al lang gezien. Iedereen die klap kent is het erover eens... dat het buitengewoon oplettende en slimme beesten zijn. Intussen sprong hij daarboven naar een andere tak... en opeens leek het of hij met prooi bezig was... Had hij nu een vinkje gegrepen? Nee. Toen ik hem opnieuw in de kijker kreeg, bleek, die, bleek er een lange staart uit zijn bek te hangen. Hagedis. Een hagedis. Ik kon mijn ogen niet geloven. Had die staart al die tijd al uit zijn bek gehangen? Nee. Was die klap extra in de tussentijd op de grond geweest? Nee. Klim ik hagedissen in bomen? Nee. En had ik die hagedis nog zien kronkelen of zo? Ook niet. Nee, die moest al dood zijn geweest. De klap extra behoort tot de klauwieren en klauwieren, het is al honderd keer gezegd, maar ik moet het nog een keer zeggen, klauwieren zijn halve roofvogels. Ze hebben wel zo'n snavel, niet zulke klauwen. Om een grotere prooi te kunnen verscheuren, moeten ze die fixeren, hetzij door hem op een puntig uitsteeksel te spietsen, hetzij door hem klem te zetten in een takvork. En op deze manier kunnen ze ook een voorraadje aanleggen. Intussen was de klap met prooi naar het andere eind van het heideveldje gevlogen. Ik had hem dus boven mijn hoofd een hagedis uit zijn keukenkastje zien halen. Maar waarom eigenlijk? Om op te eten, zou je zeggen. Dat dacht ik eerst ook, maar na de hand had ik daar toch geen vrede mee. Want waarom zou hij een hagedis op de ene plek losmaken... als hij hem, omdat de klap extra nu eenmaal geen grijpklauwen heeft... ergens anders toch weer moet vastzetten... Ik begreep het niet en twee dagen later begreep ik het nog steeds niet. En toen deed ik wat ik wel vaker doe als ik iets niet begrijp. Ik belde Rob Elsma, zelfstandig natuuronderzoeker, te wapsen. Rob hoorde me aan. Ik heb een keer of twee de indruk gehad, reageerde hij vervolgens pijnzend. Hij had in zijn leven twee keer de indruk gehad dat een klap extra met een prooi was gaan slepen... omdat hij, die klap extra, vond dat hij, Rob, er te dicht in de buurt kwam. Ach zo, een klap extra ziet mij en mijn hond ongevraagd zijn keuken betreden. Hij denkt, straks doen die mijn kastje open en dan zien ze die overheerlijke hagedis hangen... en dan kan ik fluiten naar mijn lunchpakket. Hij denkt, maar nu kan ik daar nog een stokje voor steken. Bewezen was er natuurlijk niets, maar deze lezing gaf aan wat ik had zien gebeuren... wel een draai die je een verklaring zou kunnen noemen. Het was dit jaar mijn vijfde klap extra en mijn eerste hagedis... what So... <laughs> so. <laughs> Van de 18e eeuwse componist Antonio Casimir Cartellieri, het vierde deel Allegro Vivace uit het Quartet in D groot, uitgevoerd door leden van het consortium Classicum. Slecht nieuws deze week voor kennisinstituut Alterra in Wageningen: de jaarlijkse subsidie van 65.000 euro voor het monitoren van insecten stopt per direct, en daarmee dreigt een langlopend onderzoek waardeloos te worden. Het besluit van het ministerie van Landbouw kwam volkomen onverwacht... voor entomoloog Leen Moraal van Alterra. Sinds 1985 is hij aan dit project verbonden... maar al sinds 1946 worden gegevens over insecten en plagen verzameld. Janet Paramoor duikt met Leen Moraal het archief in. Nou, Hier bewaren wij onze oude gegevens van insectenplagen... Op uh, de bovenste plank, daar vind je Parkrijk, die kleine ja. klappertjes met uh, de insectenplagen die ooit gemeld zijn door waarnemers. Dat zijn wel beheerders van uh, bossen. En, uh... Wacht eens kijken, wat staat erop? 1946? Toen zijn we begonnen. 65 jaar geleden bijna. Ja, onvoorstelbaar. Hè? Ja. Ah. En uh, nou, we kunnen eens even zo kijken wat er zo al gemeld is in de loop van de jaren. Nou Je ziet heel wat kaartjes mm. met insectennamen. We vragen altijd naar de insectennaam. Vergeeld zijn ze al, ja. hè? met een schuin handschrift. Ja, inderdaad. Um, nou, ik zal het uh, even uitpakken. Nou, deze bijvoorbeeld: uh -huh. uh, Stamplaats Lochem van meneer Haneveld. Wie is dat? Uh, ja, dat is van mijn tijd, dat weet ik niet. Een ik waarnemer. Een waarnemer. Ja. Een van de waarnemers. We hebben op dit moment zo'n 450, en in de tijd hadden we geloof ik zo'n 200 of zo. Nou, hier worden een paar uh, beesten gecombineerd: het luiksmotje, spuiblad, noemt hij ook. Er uh -huh. zit een fijnspuur, Douglas Wolluis, een Douglas. De eikenbladrollen in eik en dan nog de dennenstuitkever in Douglas en in Larix. Lichte beschadiging op kapvlakte staat hier. Hebben die nog steeds? Nou, dat is wel grappig. Die, uh, de eerstgenoemde insecten hebben allemaal nog. Maar de laatste, die grote dennenstuitkever, die komt eigenlijk niet meer voor. En dat heeft te maken met het feit dat de bosbouwcultuur veranderd is. Het is een, een cultuurvolgende beest. Goed, de Delteslaatkever kreeg alleen maar zijn kansen bij uh, het aanplanten van, van, van jonge boompjes op voormalige kapvlaktes. En dan kreeg deze kever zijn kans. Dus zo verdwijnen en zo verschijnen plagen. Nou, ze werden er dus echt mappenvol werden er verzameld hè? met waarnemingen ja. op die kaartjes. Ja. Maar dat, zo gaat het nu natuurlijk niet meer, hè? Nee, tegenwoordig. Nou, alhoewel, uh, we gebruiken nog steeds kaartjes. Want mensen vinden het toch toch nog handig om uh, zo'n kaartje in, de, in het uh, dashboardkastje te hebben. Zo van, oh ja, ik zal nog even dit best even opschrijven. Maar uh, het kan natuurlijk ook digitaal. En het kan ook met foto's vergezeld. Dus oh. dat is, uh, nee, we hebben ook een heel modern systeem. Oké, okay, nou zullen we daar naartoe gaan dan? Ja, prima. Oké. Okay. Dit is jouw werkkamer. Dit ja, is mijn werkkamer. Nou, je ziet meteen waar ik me mee bezig houd. Ziet... Hout? Hout? Insecten. <laughs> Insecten, ja. Potjes. Allemaal potjes met beesten die in de loop van de tijd door mensen zijn opgestuurd. Met de vraag van, en wat is dit dan? En Wat is dat dan? Ja. Want mensen, he, beheerders dan vooral, die willen gewoon, zeker als ze iets, iets, iets waarnemen in bomen, aan plagen, willen toch weten, wat is het? En, en hoe gaat het met de is het uh, Gaan de bomen de dood aan of niet? Een helpdesk zijn jullie. Een helpdesk, ja. ja. ja. Laagdempelig. Ja, modern woord te gebruiken. Nou, ik kijk hier naar het beeldscherm van je computer. Ik zie allemaal ja. grafieken. Ja. Die, uh, die waarnemingen uit 1946. We houden er net naar kijken. Staan die er ook in? Ja, zeker. We moeten we even... 1946. Kijk, ik, hij staat nu toevallig op de processorups. Nou, je ziet in 1946 was er nog geen in nee, aanwezig. En dat klopt ook wel, want die kwam pas in 1991 binnen. Ja. Maar we gaan even naar het, uh, het ladingsmotje. Uh, die op die kaart stond... Uh, of Laricella, 1946, uh, nou, een aantal meldingen zie je. Totaal 26 uh, meldingen gedaan, A een aantal zware, vier zware en een aantal lichte. Mm -hmm. Als je dat even doortrekt tot aan de huidige tijd. Nou, dan zie je een grilig patroon van uh, pieken en dalen. En, maar je ziet ook dat, uh, ondanks de hoge pieken die steeds, zeg maar, voorkomen, er toch een tendens is van steeds minder aantastingen van dit laryxmotje. Dus het is een overzicht, hè? die hele database van jullie van de 65 jaar uh, insectenonderzoek. Ja. Dat is natuurlijk ontzettend waardevol. Ja, dat is ontzettend waardevol. Dit is een van de uh, langstlopende uh, biologische meetnetten in Nederland. Hmm. Als continu systeem. Ja. Dat is uniek. Ja. Maar we, we geloven bijna niet dat dit, dat dit moet stoppen. Hmm. Ik denk trouwens niet dat uh, de staatssecretaris Breker zelf het besluit genomen heeft. Hmm. Maar dat het ambtenaren onder hem geweest zijn. Waarom? Ja, het ministerie moet bezuinigen. Alle ministeries moeten bezuinigen. En ja, dit is een van de onderwerpen waarvan men zegt van ja, dit lost niet meteen kamervragen op. Mm. Uh, dit is misschien toch niet zo belangrijk voor het beleid. Maar aan de andere kant is het wel zo dat uh, dit systeem al heel wat nieuwe invasieve soorten heeft ontdekt die wel belangrijk zijn voor het beleid. Staatssecretaris Bleker is uh, eind vorig jaar zelfs naar Almere gegaan ja. om zich daar op de hoogte te laten stellen van die Aziatische boktor die daar is gevonden dankzij ons systeem. Dus het staat haaks eigenlijk op wat de politiek het beleid wil, namelijk het snel ontdekken van nieuwe invasieve soorten die hier ...nou ja, grote schade kunnen aanrichten. Maar wat betekent dit dan voor jouw project? Ja, dit project stopt. Dat is uh, heel jammer, maar het stopt. Het is zo dat we op dit moment hebben een brief klaar liggen... ...voor onze waarnemers, waarin we uitleggen waarom we moeten stoppen... Hè, ...door die bezuinigingen. Maar we vragen ook uh, aan hen om nog even door te gaan met het waarnemen... ...hoewel we niets met die waarnemingen doen op dit moment. Hopen we toch dat we als we een doorstart kunnen maken, dat we dan die gegevens weer kunnen gebruiken... waardoor er geen hiaat zit in de waarnemingen sinds 1946. Ja, ja want dat is natuurlijk het belang hè, van dit project, dat het al zo lang loopt. Precies. Dat, dat geldt voor heel veel systemen, monitoring systemen. Het bewijst zijn waarde pas op de langere termijn. Wat is wat jou betreft het belangrijkste wapenfeit van jullie project? <laughs> ja, dat zijn de verschillende. Even kijken. Nou, Een belangrijk waard, wapenfeit... Een van de eerste, misschien wel voor mijzelf, was in de jaren tachtig. Toen hadden het te maken met een verbruining van uh, grove dennen in, uh, in heel Nederland. Met name de Veluwe en, uh, en Brabant. Niemand wist eigenlijk wat het was. Uh, we hadden toen nog een fytopatoloog uh, die, die dacht eerst al een infectie of een schimmelinfectie van de naalden. Nou, dat bleek niet het geval te zijn. Dus het bleef een mysterie. Totdat ik heel toevallig uh, tijdens een wandeling tussen de middag op het idee kwam... Zou dat cicaden kunnen zijn? Want ik zag in een dennenboom een paar cicaden zitten. Ik heb toen cicade uh, verzameld in een koortje gestopt. Met dat... Heb je ze hier ook nog? Uh, nou, in de collectie wel. Ik heb ze ja? hier niet uh, in een potje zitten. Ik wil hem wel... is, is dat hier in de buurt? Ja, dat is in de buurt. Ja, gaan we, gaan we even kijken. kijken. Ja, prima. Okay. Even de sleutel uh, ja. meenemen. Uh, even kijken. Dit zijn uh, allemaal vliegen en... En vlinders. En hier hebben we de cicade. Daar zit hij bij. Kijken. 1986. Uh, nou, wat je ziet is een, een, een loodzwarte cicade. En zo hebben we hem ook genoemd. Hij had geen Nederlandse naam. Want uh, hij was nog maar kort in Nederland aanwezig eigenlijk, totdat hij in plaag werd. Uh -huh. En ik heb hem genoemd de roodzwarte dennencicade. Dan weet je meteen hoe hij eruit ziet en wat hij doet. En wat deed hij? Ik heb uh, een paar van die cicaden verzameld, in een koortje gezet met een verse groene tak erbij. Uh, nou, in de afgelopen tijd werd het fenomeen duidelijk, uh, zo veroorzaakt zuigplekjes. En uh, niet meteen verbuining, dat, dat, dat treedt pas later op. Maar op het moment dat dennen bruin worden, zijn die cicaden al lang verdwenen. Die hebben een eitjes gelegd en die zijn lang dood. Dus die koppeling tussen insecten en de, de verbuining kon heel moeilijk worden vastgesteld. Maar ik heb het opgelost. Kijk, en daarom is het belangrijk dat zo'n project blijft bestaan, hè? Ja, precies. Je moet toch weten wat er om je heen gebeurt. Frans van Rut speelde van de Nederlands componist Ernst Lubek de eerste etude uit de twaalf etudes opus 15. Dolgraag wil hij in de Eerste Kamer komen. Duurzaam ondernemer Ruud Koornstra, de man van de ledlamp. Een pleitbezorger van het elektrisch rijden in Nederland. Het huidige kabinet heeft weinig op met natuur, milieu en duurzaamheid. En daarom gaat Kornstra een poging wagen om vanuit de Senaat het beleid duurzamer te maken. Aangezien je je voor de Eerste Kamer verkiesbaar kan stellen zonder dat je een politieke partij vertegenwoordigt, aarzelde Kornstra geen moment. Eind mei gaan de leden van Provinciale Staten hun stem uitbrengen voor de Senaat. Dat duurt dus nog even. Intussen is Henny Radstaak met Ruud Kornstra op het Binnenhof. Op zoek naar de ingang van het gebouw van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Even kijken, dit is 1A, Tweede Kamer, de staten Generaal. Hier moeten we niet zijn, dus... Nee. het uh, ik... is nog even zoeken, ja. Spannend. Ja. Ja. Ik kende wel het Binnenhof, maar dan waar die kamers precies zitten. Maar de Eerste Kamer ben je nog nooit geweest? Nee, nee. Nummer 22. Oh, dat weet je wel. Ja, dat zie je. Ja. Oh. Oh, hier is het. Ja. Wat een verspilling, hè. Ze gewoon met zulk mooi weer dan de lampen laten branden buiten. Oh, oh. Nou, meteen veranderen. Zijn dat geen ledlampen, lampen Ruud? Nee, dat zijn ook nog geen ledlampen. <laughs> Eerste Kamer, der Staten-Generaal. Nou, de deur staat uitnodigend open. Ja. Een draaideur. Voeten vegen AUB. Ja. ja mooi hè? Het is dit thuiskomen. Een Beetje aan het uh... Eerste Kamer met Claire. Nou, dan dus zijn we het gebouw binnen. We mogen alleen de wandelgang in. Ja, maar de leukste gesprekken vinden toch plaats in de wandelgangen. Hoe kom je nou op het idee om op persoonlijke titel... want ik wist niet eens dat het kon... je verkiesbaar te stellen voor de Eerste Kamer als senator? Ja, geïnspireerd door mensen die er, uh, die er wel verstand van hebben... en die uh, eigenlijk horen bij de huidige regeringscoalitie. En die zich niet zo lang voelen met het huidige, noem ik het maar, niet duurzame beleid. Daar toch wat gewetensvoeging hebben, om het groot woord te gebruiken. En mij een beetje zagen als vluchtheuvel. Stel je nou eens voor dat jij dat zou doen, niet gekoppeld aan een politieke partij... maar echt als duurzaam ondernemer, duurzaam mens, met een grote mond. Want dat heb ik natuurlijk wel. Ik praat er graag over om het uit te leggen hoe het moet en hoe het anders kan. En demonstreer het in het echt op een ondernemende manier... wat natuurlijk ook wel past bij het huidige uh, kabinet. Maar ja, er zijn ook mensen die oproepen om helemaal niet op de coalitiepartijen te stemmen. En dat gaat dan misschien die mensen net weer een stap te ver. Maar je bent niet van een partij, je bent niet van VVD. Nee, ik ben er zelfs van zeven politieke partijen. Daardoor word je ook altijd gevraagd om uh, je visie op het gebied van duurzaamheid te geven. En die is ook partijoverscheidend. Dus het is leuk als je kunt daar overal zijn. Dan gaan we de trap op met de rode loper. Dan komen we in een mooie gang met ook weer een prachtig uh, rood uh, tapijt op de grond. Een chique bank langs de kant, allemaal portretten aan de muur. ja. De wandelgang van de Eerste Kamer. Ja, dit, is een, dit is een echte wandelgang. Hè? Hier gebeurt het dan volgens mij. Ongelooflijk. Oude lambrisering, het ziet er mooi uit. Het is net een heel oud uh, hotel. Met van die enorme lambrisering, hoge plafonds en gloeilampen nog steeds zie ik. Ja, dat is nou precies wat we volgens mij moeten veranderen. Die statuur hier houden, dat mooie, maar wel met, met uh, de nieuwe groene gedachte. Duurzaam, maar wel mooi. Kan dat? Ja, dat kan. Dat proberen we al jaren, als, als ondernemer al jaren te demonstreren dat. Duurzaamheid en groen niets te maken heeft met uh, ellende en inboete. Maar um, nou ja, dat is ook een van de redenen om hier, om hier nu te staan. Om te laten zien dat uh, duurzaam niet stopt bij de eerste vier letters. Duur. Laatst zei iemand, toen ik het helemaal ging uitleggen wat het nou echt was... toen zei die mevrouw, dat is, het is eigenlijk gewoon gezond verstand... Gewoon pragmatisch. Ik denk, ja, dat is het. Dat is het. Dat is eigenlijk duurzaam. En, uh, alleen, er is nu zo'n strijd tussen uh, allerlei politieke bewegingen... die uh, de zaken die wat mij betreft boven de politiek uitstijgen. Namelijk de natuur, cultuur, uh, hoe we met elkaar omgaan... Uh, de verspilling die we uh, de wereld in helpen. Uh, niet doorhebben dat het zo niet door kan gaan. Wordt, dat soort onderwerpen worden weggezet een beetje als een linkse hobby. Ja, en het is juist geen linkse hobby. Ik ben helemaal niet van de linkse uh, kant, noem ik het maar. Ik ben een ondernemer, dus dan ben je al vrij snel uh, schuldig. En dan ben je ook nog een duurzaam ondernemer. Dan ben je vaak ook nog een leugenaar. Hè? Dat is dat. Maar wij bedoelen het echt zo. En, en het werkt ook echt zo. En ik zou zo graag uh, het regeerakkoord wat er nu staat... Uh, de ruimte willen geven om echt ook de, de, de, duur, de Green Deal, zoals ze dat zelf noemen... om die, uh, om die ook uit te gaan voeren. Het is trouwens even opengezet. We kijken uit over een zonnig uh, binnenhof op dit moment. Je hebt een toezegging nu van, van een aantal statenleden... dat die op 23 mei op je gaan stemmen. Nee, het is zo dat ik heb nu uh, de toezegging van, een, uh, van 12 statenleden... één per provincie, die mij de ondersteuningsverklaring geven. Die ah, moet dat ik... is genoeg. Nou nee, de ondersteuningsverklaring. dan kom je op het stembiljet. Dus dat is de eerste stap die je ja. moet, moet zetten. Uh, en die moet ik uh, formeel op 19 april inleveren. Maar de kiesraad heeft mij iets eerder uitgenodigd... ik mag op 15 april... ...een uh, soort proefinleversessie uh, doen... ...en kijken of ik het allemaal goed gedaan heb. Ik ben natuurlijk alleen. Ik heb, uh, ben niet van een lijst of... Uh, ...ik ben Ruud en ik kom mijn spulletjes brengen. En ik had vroeger ook mijn huiswerk nooit altijd helemaal in orde... ...dus ik ben blij dat ik dat even mag doen. En dan de negentiende moet dat uh, officieel gebeuren bij de kiesraad. En als dat dan goedgekeurd is... Uh, ...dan kom ik in alle provincies op uh, het stembiljet. En dan niet onder een politieke partij... ...maar gewoon met mijn naam. En nou ja, met wie ik ben... En dan op 23 mei moeten de 565 statenleden in hun provincie in het stemhokje om drie uur s middags een kruisje zetten. Bij R. Koornstra? Ja, dat mag. Stel nou dat je straks hier als senator in de Eerste Kamer komt. Wat ga je nou concreet het eerste aanpakken? Het eerste ding wat ik, wat ik zou willen doen is de uh, mensen motiveren uh, en vooral in de regering motiveren om te kijken om de verspilling te uit onze economie te halen. Ben jij een geslepen politicus? Je bent voornamelijk ondernemer. Wat, wat, wat heb je hier te zoeken? Ja, ik ben denk ik helemaal geen politicus. Uh, uh, ik ben een ondernemer. Ja, maar dat ik blijf heb... je ook? Ja, dat blijf ik ook. En ik beloof ook dat ik na vier jaar weer weg ben. <laughs> uh, ik ga niet een politieke partij beginnen of iets dergelijks. Uh, uh, alleen ik heb de lijst van de Eerste Kamerleden zo eens door zitten bladeren. Er zitten heel veel uh, ondernemers. Ik zag bijvoorbeeld een makelaar tussen Zuid-Frankrijk... Nou, het is één dag in de week, dus ik heb mijn collega's. Of dinsdag, hè? Ja, het is mijn collega's en partners uh, op kantoor gevraagd uh, of het goed is dat ik die ene dag in de week uh, in ga leveren uh, voor het, nou, toch maar het algemeen belang. Maar ik, ja, ik vind, het doet zich nu echt zo voor. Ik vind dat ik dit moet doen gewoon. En uh, dan doe ik het naar eer en geweten. En dan uh, daarna uh, ga ik weer gewoon heel hard door met dat ondernemerschap. Zo even stiekem hier om de hoek, rutte is dan een trap omhoog. 1, 2, 3, 4, 5 treden, 6 treden, die zou nog ongeveer scheiden van uh, de echte Eerste Kamer. Want achter deze deur is dicht, we mogen er niet in, maar hier gebeurt het. Ja, het maakt niet uit hoe hard je op de deur klopt. Het gaat uiteindelijk om dat je gekozen moet worden om hier te mogen zijn. 25 mei, dan hebben we de uitslag. Ja, 23 mei moet er gestemd worden en 25 mei uh, in ditzelfde gebouw is de uitslag. Voor meer duurzaamheid in de Eerste Kamer. Ja, en gezond verstand. Ja, duurzaamheid is natuurlijk eigenlijk gewoon gezond verstand. Ook volgens Ruud Koornstra. Grappig, hè? Een succesvol... De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. o de laatste onbekende soldaat is geïdentificeerd. Met deze week de slag om de Gerbenberg. Het is de dienstplichtige Brummelhuis. De van Henk Hofland en... Het is gewoon die ene die recht voor me stond door zijn hoofd. De genezing van de crimineel door de eeuwen heen. Pieter heb ik aangevraagd voor een psychologisch onderzoek zeg maar. OVT, straks om 10 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.